De verkiezing was donderdag na een ongekend felle campagne. Niet alleen in Londen, maar ook in de rest van Groot-Brittannië... ...waren verkiezingen voor lokale bestuurders. De grote winnaar was Labour. Labour-leider Ed Miliband spreekt van een wake-up call... ...voor de regering van conservatieve en liberaal-democraten. In Rotterdam is vannacht bij een schietpartij een dode gevallen. Rond één uur hoorden surveillerende agenten schoten. Op de West-Kausdijk vonden ze het slachtoffer. De agenten hebben vergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Het weer...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Good morning. Ja, goedemorgen. Toebak Leeft op de radio. Hey, op morgen op deze bevrijdingsdag. Ja, precies. Ah. Bevrijdingsdag 2012. Freedom. Yo. Freedom. Freedom. Freedom. En deze Freedom. nog even... Heeft... Ja, we zijn helemaal in de stemming. Ja, dat helemaal goed. goed voorbereid zie ik. Ja, helemaal voorbereid. Ja, hoor. Zo hoorde dat, dat, dat. Ja, goedemorgen. Hoor. Ja, goedemorgen. Ben je wakker al of niet? Ja, wel. Hij wil wakker. Goedemorgen Wilko. Ja, zo hoor ik ze graag. Goedemorgen Wilko. Ja, precies. Ik werd echt om, om, om kwart voor zes of zo al een keer wakker. Ik denk, volgens mij sta je nu op. Uh, ik was om vier uur wakker, toen heb ik ergens nog een half uur geslapen. Nou, ik wil er niet eens over nadenken gewoon. Nee. nee. <laughs> nee we hou dit het vol? Hoe hou oh, je het vol? Oh man, dat is echt... Uh, nee, we hou het vol precies? Gewoon even wat een paar van die pillen erbij en zo. Dat mag op uh, bevrijdingsdag. En het is vandaag niet alleen bevrijdingsdag. Nee, dames en heren. Het is namelijk ook... Naakt tuinierendag. Ah? <lacht> <lacht> naakt tuinieren. En dan zie je in het nieuws... Dan denk je daar denken ze wel bij Poundnieuws, Daar denken ze wel over na. Dan nemen ze wel een mooie dame die dan uit de kleding gaat en dan gaat schoffelen. Nee, dan nemen ze weer een oude man met een bierbuik. Dat is dan jammer. Ja, ik eh, krijg dan ook een beetje van Dr. Puldersaad papavers. Dan zat die mevrouw in die papaversaadjes te strooien. En echt zo, maar ze waren gewoon altijd de hele tijd high. Dat was echt zo geweldig. Ja, nou, dus dat precies. zie ik dan nu helemaal voor me. Ja, precies. Nou, uh, goed. Ja, gisteren dode herdenking natuurlijk. Kunnen ze daar ja. nog wel even bij stilstaan. Want er zijn nogal wat discussies ontstaan, zeg. Hartstikke. idee. Ja. ja. Want het is inderdaad. Het moet ook een dag zijn van vergeving en hoop. Hoop voor de toekomst. En als ze dan inderdaad toch niet kan zeggen, ze zijn allemaal dood. En, uh, het is net alsof van, Allah is met ons. Ja, met wie dan? Al krijgen oh, krijg je niet discussie weer over Ja, nee, Allah. maar dat is precies hetzelfde. Het gaat over de oorlog. Of het, gaat, het gaat over ja. de Tweede Wereldoorlog. Nog even goed op nee, nee. De Duitsers waren fout. De Nederlanders en de Amerikanen en de Canadezen, dat waren de goeie. Dus laten we die Duitsers er op 4 mei gewoon even vergeten. Daar hebben we zoveel andere dagen voor. Dat gaan we niet op 4 mei doen. Is het duidelijk? Ja. Stare into the sun Dat hopen we straks te kunnen doen Laten we nu nog maar een beetje grijs zijn Dat geeft helemaal niet Als het straks maar weer echt even goed mooi weer wordt Want daarvoor gaan we natuurlijk wel naar Haarlem Of naar Amsterdam Naar Bevrijdingspop natuurlijk Daar lekker gewoon met een jointje of met een... Uh, met een gewoon een beeldje in, in de hand. Een beeldje in de hand. Gewoon lekker te genieten van, wat muziek. En uh, ik ga straks hierna ga ik even door naar Harlem om te kijken wat daar allemaal speelt. Om twaalf uur begint het pas, hè? Ja, dat Dus uh, je kan nog eerst even naar huis. Nou, ik ga niet eerst naar huis. Daar heb ik geen parkeerplaats Maar er is mee, ook een kinderfestival, hè? Ja. Het begint om uh, half één en het begint met XL Dance. En daarna een vet kinderkabaret. Jawel. Een vet kinderkabaret. Dat is wel grappig, toch? Vette shit, man. Ja. Nou, ik, uh, ik ben reus benieuwd. Mijn ja, en en kinderen komen En Simon ook komen. En Spinvis komt om twee uur. Vind je dat wel? Die komen er. Spinvis. Dacht ben je Nick die, die leuk vond? Ja. Nee, Spinvis wel, ja. Dat ja, die komt, om, uh, die komt om twee uur. Oké. Okay. En daarna de Sheepdogs. En uh, het begint met de Wooden Saints, oftewel Houten Heiliger. Dat klinkt helemaal niet leuk, Wooden Saints. Ja, het is een beetje suffe muziek, maar ja. Ja, het moet langzaam beginnen. Ja, je moet het op en het eindigt met Kit Kriol en de coconuts. Oh, met een de feest. Ja, van tien over half elf tot tien over half twaalf. En het grappige was, ik was even aan het kijken of er nog wat Zandvoortse berichten wa waren. Dus ik uh, lees zo uh, wat er nou precies in de Zandvoortse krant stond. Wat stond erin, ik moet even terug scrollen waar het allemaal staat. De Vrijdingsmorp heeft zaterdag de 32e editie beleefd. Er waren optredens van artiesten uit binnen en buitenland. He? Is dat voorbij dan? Het is al. Is het, is het? Oh, het is vandaag de zesde. Het is de oh. zesde. Oh, ja. Ja, wat raar. Heel vreemd. De Halemse politie twitterde tijdens de bevrijdingsbob. Dus het is net of zoiets van, oh dit ga ik nu al van schrijven. Dan kan dat morgen in de krant. Maar dat staat nu al in oh, de lekker krant. Lekker slim, lekker slim. Apport. Ik heb toch een leuk bericht hier. Een uh, 9 jongetje uit Den Haag. Ja? Die heeft donderdagmiddag voorkomen dat een inbreker zijn huis binnen kon komen. Al dus de politie. Want de ja? kinderen waren in de speeltuin aan het spelen. Toen zagen ze een onbekende man bij de woning aan het uh, b toen plantsoen Met ja? th. Toen. Ja, ja, toen? En uh, toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het met iets tegen het raamkozijn aan het slaan was. Ja, volgens mij was hij gewoon het zwaffen, hoor. Maar, ja. Ja. maar samen met een vriendje gooide het onbevangen jongetje een lolly en een tak naar de inbreker. Oh. En die had een... En die schrik van schrik nou met de benen. Oh. En de inbreker nam bij zijn vlucht wel het cilinderslot van de woning mee. Dus hij was niet echt aan het zwaffelen oh, okay. Maar ik denk dan van... Zo, dus dat jongetje dat heeft gewoon die man echt uh, helemaal onverschrokken verjaagd. Dat is echt... Uh, die 9 jaar, een held! Echt een held! Ze dachten met, met het wezen, we zijn toch al 18? Ja, ja, ja, ja, wat oh, goed voor jou. Dat is jammer. Ja. Ja. Zoek even een baan, hè? Ja. want uh, je, je kan niet deze in een, uh, ingooien. Die jongen gaat later bij de politie, dat uh, weet ik nou al. Dat lijkt me ook wel, dat lijkt me een goed idee. <laughs> Neon Trees hebben een nieuwe serie uit en daar is dit om te vinden. Move in the Dark. Started in the morning. My head was getting hazy. Couldn't keep my feet on the ground. She was making. See foot in the grave, so do Ik weet zeker dat er een behoefte aan is. En als er een behoefte aan is, dan is er een markt voor. En dan maken we er ruimte voor. Roep Zo, ik is dat. Zo, Zo zijn is... wij in Nederlanders. Als er behoefte aan is, dan moet er iets voor gecreëerd worden. Zo is het. Een Twintig gat in de markt heet dat. Ja, precies. Nou, ik wil niet zeggen dat er meteen geld aan moet worden verdiend, Maar als er behoefte voor dan is, er behoefte voor, dan springen we daar gewoon op in. Nou, sorry, ik zit nog een beetje met een lijntje in mijn hoofd. Want namelijk... Uh, de burgemeester van Voorde had gezegd, die had namelijk Henk Adolring, had gezegd van... Ja, die wilde toch met maar langs een paar Duitsers lopen, die wilde hij ook uh, gedenken. Die waren ook in de oorlog uh, gevallen en het waren niet echt foute Duitsers. Maar toch waren de slachtoffers van de oorlog, daar moeten we ook weer stilstaan. En daar waren heel veel mensen het niet mee eens. Maar ook heel veel mensen waren het wel mee eens, die hadden een brieven gestuurd. En had zo gezegd van, ja, blijkbaar is er toch behoefte aan. Ja, behoefte aan... Kan er ook betat bij komen. Ik heb tijdens zo'n tocht ook een beetje honger. Kan er ook betat geserveerd worden. En het is zo stil. Mag er ook een muziekje op. Daar is behoefte aan. Het gaat niet over behoefte. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En er zijn slachtoffers bijgevallen. Het waren Nederlandse slachtoffers en die Duitsers. Die vallen die dag gewoon even buiten de land. Dat is toch... Is het toch moeilijk om zich daaraan te houden. Maar dan komt er andere behoefte. En dan moet daar ook aan, aan voorzien worden. Ik vind het raar. Ja, je bent wel ik erg blij. Ik nee. conservatief, hoor ben ik. Ik vind we moeten ook een beetje aan vergeven, Nik, want wij... Duitsland niet, ja. is nu al een van de hoogste pieten in Europa. En misschien is het daar wel om. Want we zitten natuurlijk daar, in die kantrijd zitten er vrij dichtbij. Ja. En anders worden die braadwoesten niet meer geleverd. Mooi. Oh, ja. Het gaat weer over de handel. Ja, ja, ja. ja, ja nee, ja, ja, ja. ik snap het. Het moet weer over het geld gaan doen. Claudia Merkel had ook een brief geschreven, weet je toch wel? Ja, nee precies. Nou, ik vind het op bevrijdingsdag. Claudia, nee, heet ze nou Claudia Merkel? Zeg ik het goed? Nee, Merkel. Ik weet wie je bedoelt. Ja. Vrouw Merkel. Ja, gewoon vrouw. Vrouw, vrouw, Mer vrouw Merkel. Mevrouw Merkel is het altijd goed. Ze had ook een brief uh, geschikt. want ze uh, had gezegd, dat kan toch niet waar zijn. Ja, oeh, ja, dat geluid erbij kan <laughs> ja, ja. Nee, ik vind op mijn bevrijdingsdag, vind ik het oké. Okay, dat maar... kan niet waar zijn. <laughs> <laughs> Zo, voordat <de laughs> ja. die webcam nog nee, niet helemaal actief dat... is. Oh, nee, het lampje brandt. Ja, maar dat wilde ik niks zeggen. Nou, gelukkig, nee, nee, nee. Dat was een beveiligingskamer. Het lampje daarvan brandt ook altijd. Maar <laughs> hij is nooit aangesloten. Oké, okay, oké. Okay. beeld nou, wordt het na, nagekeken. Maar goed, op bevrijdingsdag vind ik het oké okay dat er aan toe worden gegeven. Maar ik vind, nee, niet op de denk ik. Aan overal, op de bevrijdingspoppen. Ja. Die kramen maar, maken goede zaken. Dat is, maar heeft hij het ook gelezen? Dat was een of andere regeringspartij die wil patat na twee uur pas laten serveren om de jeugd te beschermen. Tegen vetheid. Tegen vetheid. Oh, oké. Okay. Een van nou, daar heb ik nog een leuk bericht Dat vond ik ook wel heel grappig ja? In België, en we hebben nu in Nederland Een wietpas, nou dat schijnt al enorm <laughs> ja. Zwart gehandeld te worden ja. Maar in België wordt gepleit om een bierpas in te voeren Voor heel Nederlanders slim. Die dezelfde functie moet hebben als een wietpas want uh, een groep Belgen vindt dat de buitenlanders ook voor overlast in hun land zorgen door het nuttigen van hun bier. En daarom is er een Facebookpagina in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er een bierpas komt. En de bedenkers van deze pagina vragen, mede-België, of ze het ook zo beu zijn dat al die zatten toeristen overlast zorgen bij drinken. Onze Vader, onze Vader, het drinken van ons vaderland ja. Ja. ja. Dus denk... nou... Ja, nee, ik vind het heel creatief Ja, iets. maar dan krijg je straks ook nog een frietpas. Ja? Want dan uh, voor al die Nederlanders die van die zware dronnen leggen in, in de Belgische toilet... ...omdat ze daar een friet genuttigd hebben. Ja. Ja, dan krijg je dat weer. Ik, uh, nou, ik vind het wat een... Wat een toestand allemaal. Ik vind het een... Uh, Fantastisch okay. apparaat. Zeker, die vrietpas. Hartstikke goed. Gewoon vol uh, Pound News had er aandacht aan besteed ...dat er wel wat meer dealers op straat komen. <laughs> daar hadden ze niet zo goed over nagedacht. De politie werd geïnterviewd. En die had zoiets van... Ja, ja, ze zeggen wel dat het daar gedeeld wordt. Maar ja, hoe moet je dat nou hard maken? Ja, dan zie je zo, dat gaat tja, tja. Ja, ja en die, echt die Van Paul nu stond lekker relaxed. te praten zo met een politieagent die in de auto bleef zitten. Ja, is toch waar, dan zegt ze zeggen dat het daar gedeeld wordt. Ja, dat wil helemaal niks zeggen. Maar nou, volgens mij, als je ze gewoon folieert, dat mag tegenwoordig allemaal. Dan kom je vanzelf wat van dat spul weg. Dan is het toch duidelijk. Maar nee, dat was allemaal nog niet zo makkelijk. Dus uh, ja, zijn wietpas is wel leuk, maar de politie moet daar wel handig op inspelen. Want anders wordt het natuurlijk echt een potje... De politie ja, moet gewoon ja, zelf gaan ja, verkopen. Ja, een beetje allemaal jammer bij elkaar zo. Nou, uh, verder... Uh, oh ja, wat ik nog even aan toe wil voegen over, dat, uh, dat over 4 mei. Over die uh, Henke Adelring, die burgemeester van Vorden. Ja, weet Adelring. Dat. Adelring. Die, <lacht> ook... die, die werd geïnterviewd op Radio 1 vanochtend. <lacht> en die was toch wel geëmotioneerd over dat die Duitsers niet werden dag. Hij kreeg tranen in zijn ogen. Ik kreeg daar toch een wat raar gevoel bij. Stop. Ja, maar ja, ja. misschien heeft hij gewoon wel een Duitse oom en tante. Omdat zei Zo van, het... vind zei, toch een beetje jammer dan. Zo zou het kunnen zitten. Ja, toch? Ja, ik, vond het, ik kreeg een, een raar gevoel bij. Ja. Of is het gewoon omdat hij verloren had, die rechtszaak. Die gewoon niet tegen zijn verlies kan. Dat nou, dat weer. kan ook, ja. Dat ja, ja, ja. En wat mag dit dan wel zijn voor muziek? Cape Man Science. Alleen maar nieuwe muziek En wat mocht dit dan wel zijn Nou, dat is het nog steeds Cape en het heet Science Ja, het gaat tegenwoordig science. science Ja En uh, het gaat steeds verder met die Science Gisteren, was, ik schrok echt gewoon Vertel De 3D printer komt eraan Oh ja, geweldig En dat je denkt, dat is een apparaat uh, Dat je zeg maar, daar doe je een, gooi een apparaat Of gooi je gewoon, gewoon, gewoon iets in En dan gooi je grondstoffen in En wordt het gewoon even gekopieerd Dat moet je echt origineel hebben dan want anders kan je gewoon zeggen: van Nou, ik heb hier een plaatje van uh, ja. een, leuke, oh. een leuke zanger. Ja. En dan uh, krijg je hem zomaar in één in 3D in je huis. Dat oh, zou helemaal oh, oh. grappig zijn, zeg. Het is ja. van Elvis Presley. Je hebt plaatjes kennen. En dan wordt hij in één keer in, die, in 3D wordt die gemaakt. Moet je hem alleen nog even uh, wat batterijen erin doen en dan gaat hij ook nog zingen. Ja. Zo. Ja, die dingen kunnen ook zomaar in één geprint worden. Uh, dat zou ook nog kunnen. worden. Nou ja, ze hebben het. Eerst was het van één grondstof. En nu schijnt het zover te zijn dat ze al van honderd grond. Stoffen kunnen ze een apparaat maken, dan is het gewoon weer een machine, denk ik. Maar geen het wordt wel meer. een groot ding, wordt het dan? Ja. Dus misschien dat je dan hier op, op de straat. Uh, gewoon uh, de, de oude telefoon, zo wordt voortaan uh, weer gebruikt als uh, 3D-printer. Dan kan je daar via een computerschermpje uh, opzoeken wat je wil hebben. Nou, en dan uh, wacht je even. Dan ga je ondertussen even boodschappen doen bij ik de supermarkt. Dan kom je terug en nou, dan neem je dat hele apparaat neem je mee onder je arm en je gaat naar huis. Ja, ja dat, klinkt natuurlijk, dat klinkt bijna als een product, want dat kost ook wel weer tijd om in elkaar te zetten natuurlijk. En uiteindelijk misschien komt het wel zo ver dat je gewoon zegt van nou, ik heb zo druk vandaag, ik maak even een kopie van mezelf. Ga je gewoon, laat je jezelf inscannen. Dan ja. ze al van honderd uh, grondstoffen een apparaat kunnen maken en ze zeggen over 50 jaar kunnen ze ook gewoon even een, een mens kopiëren. Oké, okay. dan dus zullen we dat nou laten uh, printen ook van uh, oude autobanden en zo? Is dat ook weer goed gebruikt in grondstof? ...van oude banden? Ja, nee, het moet toch een grondstof gemaakt worden... Om, om, de, ...om te printen ermee? Dat je ja? een nieuwe iets krijgt? Ja, dat, dat moet natuurlijk wel gewoon met recyclebaar spul zijn ja. en zo. Heb je wel meteen een kleurtje ook, dat is wel lekker. Ja. Hoef je niet onder de... Ja, dat is nog wel een goed idee. Ja, nou, ik vind het wel nou. heel spannend allemaal. Hoor. Ja, ik vind het ook wel... Het spreekt mij altijd wel aan. Ja, dus jou nog iets dat uh, je denkt: Nou, dat is echt best wel lachwekkend. Uh. Ja, wat is, uh, ja, ik heb verschillende lachwekkende dingen. Maar er is in Japan een pakiet geweest. Yeah? En die, uh, die vogel die was uh, zondagochtend vorige week ontsnapt uit een huis in de westelijke stad Samigahara. <middels> Kijk, je weet het wel daar ja. aan de westkust. Yeah? Die werd gevangen door een bezoeker van een hotel in de buurt. En naar het lokale politiebureau gebracht. Dus hij was blijkbaar hantam. Yeah? En daar stootte het beestje. Tot grote verbazing van alle agenten, Romein, het thuisadres van zijn eigenaar uit. Hè? Huh? De eigenares. Wat <laughs> hè? Ja. Ja. ja. Dus hij zei op een gegeven moment: schoon van. Uh, haal straat 60? Ik had toch helemaal niet. Nou, is het echt En, maar, he? gelijk, en toen zijn ze gewoon: uh, met het diertje naar het adres gegaan. Ja. Nou, en de eigenaar, die was, uh, die was al eerder een pakiet kwijtgeraakt. En om herhaaldelijk te voorkomen, heeft de vrouw haar nieuwe pakiet haar adres geleerd. Nou, ik vind het wel echt. Uh... Ik vind het wel heel geweldig. Mm. Ik vind het is echt. Uh... Raar Ja toch Ja Maar wel leuk Ik en vind het Ja ik hou wel van dit soort berichten het, Nou goed Na het volgende plaat Hebben we nog meer Leuke berichten Want Dan is het namelijk tijd Voor sandvoortse berichten Zo is dat Zandvoertse berichten House De serie houses. nee, dat is, Het is Uber Hoever en I'm gonna build a house with you. Ja, ik vind het echt een plaat. Ah, dat heb ik ook hoor. Ongelooflijk, wat een plaat. Dat hoor je hier bij zeven in de zaterdag Mooi! Nieuws. Oh ja. Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort, ja, ja vertel. Ik ben, vorige week ben ik geweest naar het uh, toneelstuk. Uh, wat was het nou? Op boneren. Wat was het nou? Uh, een, een... Maar uh, het was van Wim Wildering. En uh, er was er gewoon een, een groot stuk. En die waan die echt in een klooster toen het doek open ging. Dat moeder over ze die bijna dood ging, die uh, lag daar nog. En het waren gewoon allerlei uh, leuke dingen daar in het klooster. Uh, allemaal leuke humor. En het was... Uh... Het klinkt heeft als... echt een groot stuk gekregen in de kant, moet ik zeggen. Het klinkt wel een serieus stuk, maar het was uiteindelijk <tie> gewoon toch wel een komedie. Beetje Romse blijheid, hè? Jawel. Oh, wat leuk. Een heemstedenaar is aangehouden, omdat hij een lokfiets van de politie heeft ontvreemd. Het gebeurde donderdagavond rond uh, kwart voor twaalf... En uh, ja, de fiets stond op, uh, op het moment uh, op de Kermmerplein in Halem. De fiets bleek meegenomen te zijn in de trein richting Hillegom. De politie gingen die kant op en hebben een korte tijd uh, later de naar uh, en de fiets aangetroffen. Ze hebben er een echt, nou man, heftige achtervolging van gemaakt in de trein. Oh, is het de fiets, Ja, nou, ik weet niet. Dit klinkt echt als een heel sensatie. Ze zetten ze een fiets neer en iedereen zit dan met, uh, met camera's in de uh, Naastgelegen woningen te kijken. Natuurlijk. En pak, wordt hij meegepakt? Ik denk mezelf, ja, zit zo'n fietsen op slot en is ze klaar. Maar ja, goed. dat er nog wat tijd over, dus dat denk ik mezelf. Leuk, okay. leuke bezigheid zo. In het Pluspunt, uh, we hadden vorige week al, uh, nou die week ervoor zelfs al, verteld over de gedecoreerde in Zandvoort. Ja. Yeah. Maar er zijn dus ook nog mensen in, uh, bij het Pluspunt die uh, waardering gekregen hebben. Dat van de ongeveer 200 vrijwilligers waren deze keer 13 personen met 5 jaar vrijwilligerswerk, 3 personen met 10 jaar. En. 15 jaar heeft Huub Halwijn erop zitten en Annemarie Colomina zelfs 20 jaar. En die diensten bestaan natuurlijk voornamelijk uit klaar voor de medemens en een luisterend oor hebben. En de Dorpsomroeper Kuiper die heeft uh, iedereen aangekondigd en uh, de mensen kregen een speldje, een oorkom, een bosbloem en een fles wijn van de gemeente. Kijk, nieuws! Ja. Uit Zandvoort, nieuws uit Zandvoort. Zeker goed dat er vrijwilligers bestaan, want daar moeten we straks weer naartoe. Hè? Alhoewel de bezuinigingen nu een beetje mee te vallen. Hè? Ze hebben bepaalde dingen niet meegenomen in het, in het plan. Dus wie weet, maar straks nou, met september, de nieuwe verkiezingen, moeten weer een nieuw plan gemaakt worden. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel heel goed dat uh, ja? alleen de luxe BTW uh, verhoogd is en niet de lage BTW. Nee, dat is want, wel uh, waar. Want daardoor krijg je dus dat de eerste levensbehoeften, dat die maar die, dit zijn 6%. Ja? blijven ze. Maar als jij zo'n een duur aanbod koopt, ja, die is duurder. En dat is dan, uh, ja, dat is dan een verjammer dan voor jezelf. Dan hebben we hebben heel erg belangrijk nieuws. Twee wijken in Haarlem winnen ijs. De ijsprijs van de postcode loterij is namelijk op wijkode. Schrijf je even mee. 2024 gevallen en 2033 in Haarlem. En vanaf volgende week ontvangen de winnaars namelijk in totaal 54... 154 bekers ijs. Lekker harendas. Of zo. Hartstikke goed. We worden met z'n allen niet dikker, hè? Fietsen. Is het de enige oplossing om dat er weer af te rijden? Het ligt er ook weer aan hoeveel loten je hebt. Dat als je gewoon één loter hebt, je en een bekertje. Nou, dat is leuk voor moederdag volgende week. Ja, precies. En het is Ben, Jerry's ijs, en oh, dat, ben Jerry's ijs. Oh, Ben Jerry's ijs. Dat ja. is uh, nog echt extra gezond ook, geloof ik. Maar het zijn niet van die grote bakken, hoor. Want die, die nee? bakken kosten normaal iets van 5 euro. En er zit gewoon helemaal niet zoveel in. En het is wel de bedoeling dat je nou op zo'n postcode loterij fiets het kon ophalen. Daar wordt op gecontroleerd. Dus wees gewaarschijnlijk. Je kan het niet zomaar meenemen. Oké. Okay. Ja, heb jij nog één uh, Wil je nog iets? Ja, ik wil uh, uh, nog iets, ja. ja Er is uh, vorige week vrijdag ook een fundraisingavond gehouden bij KV Koper. Voor Oeganda. Want deze avond was bestemd voor het Bluis Scholingsfonds in Oeganda. En het is dus zo dat Jeroen Bluis, ik ken hem toevallig. Het was een zoon van de hopman. Uh, die had alleen maar zonen. En die, uh, in Oeganda is hij daar dus bezig met een project en alles. En ze hebben toch ruim 1300 euro opgehaald. En er komen nog steeds donaties via de bank binnen. Dus uh, ja... De Dutch farm, ja. We gaan uh, degene die... Uh, Even kijken, het staat er nou. Oké. Okay. De fotoshoot is gedaan en alles. En uh, Hulda aan iedereen die hier aan een bijdrage heeft geleverd. En omdat uh, iedereen Jeroen kent in Oeganda. En uh, weten we ook echt dat, uh, dat het geld goed terecht gaat komen. Dus echt dus om uh, de mensen extra te scholen. Oké. Okay. Goeie ja. zaak toch? Goeie zaak. Tot zover het nieuws uit Zand. Het tweede geweldte van dit radioprogramma. is er nog een blokje met wat zand voor ze berichten. En misschien ook een beetje het halen. Gewoon even wat hier in de buurt allemaal een beetje speelt het trekken. Nou, dat is weer wel belangrijk. Dat moeten we even onder de aandacht brengen. Hey, I got this Op ik. En ze spelen straks op, op, op Bevrijdingspop. Dus uh, mocht je ze willen zien, is het ergens in de middag. Uh, ik vraag even Jolonde, waar speelden, spelen ze vanmiddag? Kan je dat zo even oproepen als je denkt van nou, uh, ja? Um, nou. Ja. Ik heb, net, ik heb het nieuws even niet openstaan. Nou, nee, daar komen we straks wel op terug. Maar goed, deze speel op het uh, Hanemers Bevrijdingsfestival. Bevrijdings, uh, eh, wat is het nou welke? Uh? Bevrijdingsdag, dames en heren. Ja, ze, show, nee, ze spelen om kwart voor drie. Kwart voor drie? Tot half vier. Oh. Op het uh, jupilair podium. Ja goed, dus je, wat is Jupiler nou toch? Dat is een biermerk. Wisten jullie dat? Dat wist oh, ik helemaal niet. Oké, okay, dat, dat had je nou niet moeten zeggen. Dus. Waarom niet? Nou, we zijn net een beetje van te Je komen. Mag het niet eens mee naar binnen nemen? Ik zou zeggen, ik neem ik had je ja, mee. Ja, zeg, want ik moet bij het podium staan. Ja, we moet wel wat geld verdiend worden natuurlijk, hè? Ja, dat is waar, want het is zo ja, gratis, hè? Dat is niet gratis, dat bier daar hoor. Dat, oh, man, dat komt allemaal de goede van, de, van iets. Maar weet je wat het mooi is? Ik kende iemand, en toen zeiden ze, dat ging naar binnen. Ja, dat kunt u daar weggooien. Oké, okay, en hij loopt gewoon naar dat ding. En ze kijken niet meer. Dat heeft het gewoon mee naar binnen. Genomen. Ja, natuurlijk. Daar worden ook heel veel dingen gewoon over het hek heen gezet. Dat kan ook. Ja. Maar je kan dus meedoen uh, als vrijwilliger en zo. Ja. Dan denk ik van nou, dat is eigenlijk ook best wel leuk. Als je bijvoorbeeld als vrijwilliger in de catering werkt ofzo. Ja. En dan ga je gewoon die dag, uh, ga je gewoon lekker staan. Nou ja Goed idee Hartstikke leuk Nou, maar geen haast Want het begint bij zo'n 12 uur En deze band die we net draaiden Was pas alleen nog in de middel draaid door Het was niet echt het beste stuk Van het cd'tje wat ze speelden En je mogen natuurlijk ook Maar een minuut spelen Het komt er ook niet echt helemaal over Tussen uh, soms wat oudere mensen dat je denkt ja hmm, Wat is dit? Het? het is wat een lawaai muziek is dit zeg Maar je moet er even in de groove komen Volgens deze morgen Je kan nog even lekker in je In je pyjamaatje Blijven zitten Geen punt <laughs> Wat, wat, wat een suffert ook hè die Van der Laan. Maar dit was dan van der Laan mocht je er ontgaan zijn, dus namelijk... Uh, van der Laan was nu ook bij de Ajax-inhuldiging, uh, omdat ze gewoon hadden oh, een en, potje voetbal. En was het dan ook weer dat je daar dus een teentje neer kon zetten? Want dat je toch ook op een gegeven moment... Een teentje? Dat je als prijs voor ja? iets mocht je een nacht slapen op de, in de arena op de middenstip. Dat heb ik ook wel eens gezien. Oh, dat is al een tijd geleden al weer dat gehoord, ja, ja, volgens Ja, maar dat is toch ook wel heel apart van... Ja. Dat is het, dat is het uh, juf van het. Ik van, nou, okay. is dat, is dat, dat is hartstikke slecht voor het gras. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar als het één nacht is, dan gaat het wel. En je moet het tentje gewoon al ieder uur verplaatsen. Dan hoor je een belletje. Ja, maar wat geel. Ja. Maar is het toch een geel? Nou, jeetje, je zou net daar een slijding maken. Ja, waarom denk je dat ze dat feest uh, buiten de arena gehouden hebben? Ja, dat is het. Ten goed. van de mat. Heel verstandig. Het zag er natuurlijk wel heel stoer uit wat hij deed uh, van de laan. Ebenhard van de laan. Dat is van. Ik was al lid van Ajax. Toen jullie nog in je pyjamaatje rondliep. Ik dacht, nou, dat heeft hij leuk uit zijn mouw geschud. Nee, dat heeft hij zelfs thuis gegeven bij zijn vrouw boelgenomen. En zijn vrouw had gezegd... Nou, Eberhard, ik weet niet of je dat moet zeggen. Nou, dat weet ik nog niet of ik dat gezegd... En hij heeft het wel gezegd. En later vertelt hij dat dan ook weer in een interview. Hij heeft het wel drie keer ergens anders nog verteld in een interview. Dus ik denk van... joh, Als je nou gewoon had laten voordoen of het spontaan is geweest... Dan was het leuk. Maar als je dit daar van tevoren had bedacht... Dan had de tekst wat sterker gekund Iets ietsjes ja, ja, sterker precies, Het precies. kwam precies. niet <laughs> helemaal goed uit de verf Ja maar ik vind hem, hij ziet er ook altijd zo ongezond uit vind ik Jawel hè Van die hele rare rode lippen altijd het... en, en, dan, en dan echt zo'n beetje, nou toch eens een, een hoofd Dat ik denk van ben jij wel gelukkig nou, gelukkig niet, maar hij lijkt, hij lijkt wat ongezond ook. Dat haar zo wat sluik zo met je naar beneden nee, je Maar Ik weet krulien. hoe het Heeft komt, hè. Want nou? ze, ze zeggen nou, ik kijk, zie hier een bericht dat te weinig daglicht slecht is voor de ogen. Kijk. En voor het lichaam. In Europa is dus uh, ook zo'n 30% van de mensen bijziend. Ja. wel. En dat, bleek, dat betekent dus dat je de verte waarschijnlijk ziet. En dat veroorzaakt door een te lange ooglengte. Heb je er wel eens van gehoord? Te lange Want oog? Heb jij een lange ooglengte? Zeg, is echt hoor. Nou, nou, nou, nou. Maar het blijkt dus dat veel Aziatische kinderen het grootste deel van hun dag aan school en huiswerk besteden. Ja? En het belast op zich al de ogen. Maar die zorgt ook voor dat ze te weinig daglicht zien. En na de lunch doen ze ook een dutje. En een blootstelling aan het licht is juist goed voor de ogen. Want het verhoogt het dopamine niveau in de ogen. Wat ook beschermt tegen te lang worden. Hoe vind je dat? Uh, lange ooglengte. Ja, ja, ja. ja. En ik, kinderen uh, in Zuid-Azië hebben dus dubbel pech door de grote druk, druk vanuit het onderwijs en de dagindeling is de tijd die ze buiten in het voorlicht doorbrengen geminimaliseerd. En uh, volgens, uh, volgens die dokter is drie, twee à drie uur al voldoende om schade te voorkomen. Nou. Ja, ik had echt mijn touw vastgenoopt. Wat een informatie over de ooglengte. Ooglengte, jawel Ooglengte. Maar, nou. ja, maar ik heb zo van met die e volgens mij zit hij ook altijd binnen. Ja, natuurlijk veel papierwerk. En uh, ja, daardoor ziet hij er gewoon heel slecht uit. Ik vind, ja, het, uh, volgens mij, uh, nou, vind ja. het geen woest aantrekkelijke man. Hij je je mag zeggen. vandaag gewoon. In je pyjamaatje! In zijn pyjamaatje ja. blijven. Dat is misschien wel een goed idee om even bij te komen. Ja. Maar goed, je moet er gewoon wel even staan, hè? Volgens mij heeft hij er eentje met Bertoneur niet erop. Een hele grote hoor. Moet echt een hele grote zijn. Oh, je pyjama, ja. ja. Een hele ja. grote Bertoneur niet erop. Jack White heeft een CD uit en hij is mega goed ontvangen. I'm shaking! I'm not any money that I bubbled in my pork, and I'm trembling. That's right, you got me shaking. Hey, get out of here. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts are doing that. St. Rita dance, and I'm fair. We een uh, Roll of zo, lijkt het ook een beetje op. Nou, ik, weet, ik vind het toch weer vernieuwend dit hoor. Ik vind het grappig. Dit is man uh, Jack White van de White Stripes. En die heeft gewoon een cd'tje uit. En we draaien ook al heel veel die andere plaat van hem. Hoe uh, heet je ook weer? Uh, salty 16's. Ja, Salty 16 was het voor mij. En daar zit een foute clip bij. Ik ja. ben regelmatig ook bezig met mijn, uh, mijn zoon een beetje op te leiden voor goede muziek. Dus hij geeft het zich. Ja, weet je nog een paar goede plaatjes? Had een paar keer een. Onzin opgezet van Justin Bieber en werk van die, van die halve vrouwen disco, popachtige muziek. Ik denk, weet je wat, ik, ik zoek Jack White even voor hem op. En toen had ik die videoclip aangezet van Salty 16 en dat is zo'n foute clip voor kinderen. Ja, denk ik Alles wat fout is, wordt in die videoclip getoond. Het is best een keer leuk om nog een zak over je hoofd te doen. Kijk oh. hoe lang je het volhoudt. Oh, nee, En ook nee. elkaar trappen en slaan en een boel, nou echt dingen in de brand zetten. Dat je denkt van alles wat fout zit in die clip. Dus ik, uh, ik heb hem maar even geblokt. Ja. Ik geef hem wel een cd'tje met de muziek, maar niet met... Ik maak er geen dvd'tje want dat begrijp je natuurlijk. Ja, maar dan komt hij straks er zelf wel mee, toch? Ja, YouTube, uh, ja. Ze zijn zo makkelijk met het YouTube. YouTube. Ja, YouTube. <laughs> er de meest rare videoclipjes tevoorschijn te uh, overen. Ben je er blij mee? Nou, fijn ja. hè. Kijk, het begint nu te komen bij jou, de ontzetting. Ja? Hè? Precies. Oh, oh jij, zit jij zit er al jaren in. Ja, ik zit er al jaren in, die ontzetting. Ik ben er helemaal gek van. Nou. Dus. zeg. Uh, zeg ik heb een Zwitser. Ja, kom maar met die Zwitser. En die, uh, die zwemt de Rijn af naar Rotterdam. En hij hoopt dus op 31 mei in Rotterdam bij de monding van de rivier aan te komen. Het Zarsschot is woensdag gevallen in het Zwitserse meer de Tomasee. Ruim 2300 meter boven de zeespiegel. Zij dus moet gewoon afdalen. Yeah. Het meer geldt als een bron van de rivier de Rijn. Omdat de rivier nog bevroren is, werd voor de symbolische start een wak gehakt in het ijs. Ja? Ik denk van, gaat hij dan een heel stuk onder water, onder het ijs zwemmen? Maar ja, een veilige start is donderdag met een etappe ter hoogte van een nabijgelegen plaatsje Dicenti. En de man heeft dus 1233 kilometer heeft hij getraind voor deze tocht. Zo. En hij verwacht dat hij psychisch en lichamelijk zal afzien bij de dagelijkse etappes van 50 kilometer. Langs bijvoorbeeld de GZ-fabrieken van Basel en de havens van Düsseldorf. Ja, dan gaat je huidje eraan. Maar hij voert actie voor water. Want water is kwetsbaar, maar toch een onmisbare bron voor ons leven. En moet het beschermen. En hij uh, heeft al vaker voor het water uh, ge, uh, ja, gestund. In 2008 zwom hij in één maand in uh, 200 meren in het kanton Kraubboenden, waar hij woont. En in 2010 stak hij zwemmend de grootste meren over van alle 26 kantons. Dat schijnt waarschijnlijk een soort provincies of zo. Graaf, oh, hè? Was dus in Rotterdam, ja. 31 mei komt hij aan. Ongelooflijk. Ja. En dat allemaal. Nou ja, goed. Het is goed het water. Mee. Nou, ik vind dat Alexander het laatste stukje met hem mee moet zwemmen. Zeker. Hè? Zeker. Ik vanaf want... Maastricht tot uh, Rotterdam. Hij ja, mag wel wat gaan sporten. Ja? ja, dat vond ik ook wel laat. Ja, hoe houdt is hij eigenlijk. hij was vorige week is hij 45 geworden. Ik zag hem op de foto, dacht ik van jeutje man. Het is een oude man geworden. Het is een oude het, het, man geworden. Ik krijgt hetzelfde idee nu uh, met hem als met uh, die uh, Engelse Charles. Ja. Van wanneer mag hij nou eens een keer wat ja, doen? En Charles is al twintig, uh, toch twintig jaar ouder. zo. Dus ja. echt, uh, Willem dan Kom op man. Straks voor als je koning wordt, moet je nog wel even fit en uh, goed tevoorschijn komen. Want ze uh, moet er wel eentje trots op je zijn natuurlijk. Ja. Nou. We hebben nog geinige muziek hier. In de studio. Eén van die plaatjes, de, de Chromatics. The streets will never look the same. will never look the same again. Ja, precies. Nou, klaar met uh, deze plaats. Het is bevrijdingsdag natuurlijk. En dan moet gewoon een beetje vrolijkheid op de radio. Hartstikke idee, zeg. Nou, het is een beetje tegengevallen. De Vrijmarkt, ik hoorde uh, verschillende uh, nieuwsberichten hoorde ik over de Vrijmarkt. Ja, we hadden met z'n allen verwacht dat we toch bijna 100 euro zouden gaan verdienen op de markt. En een derde van de mensen heeft ook gestaan. En uh, er is maar 86 euro gemiddeld verdiend per ja, ja, persoon. Ja, ja, nou ik moet eerlijk zeggen. Ik was interessant. een standpunt met zus. Wij lopen een klein stukje, dus vrij warm op. We denken ja? nou 10, 20 meter. En toen zegt ze: Wil je eigenlijk wel? Want eigenlijk. Ik denk: Wat doen we hier eigenlijk? Ja? Ja, Sophia, overal ligt hetzelfde. Je ja, zien ook in die enorme consumptiemaatschappij. ...kinderkleertjes, nog meer kinderkleertjes... Ja. ...en oud oh, speelgoed. En dat was het gewoon zo'n beetje. Dat was het eigenlijk wel een beetje. Een je beetje. komt er gewoon... Uh, de, de rest wordt gewoon alle waardevolle dingen... ...worden allemaal op marktplaats gezet. Nou, daar heb ik wel een beetje het idee. Ik zoek zelf wel wat met je oude fietsen... ...en zo'n beetje aparte stoeltjes en zo. Maar het, het, is, het is veel lopen... En uh, uiteindelijk vind je dan wel wat, maar het gaat. Het, het is het punt nu gewoon dat uh, komt van. Het is meer gezellig ja. dan dat je wat kan scoren. En zo kleurrijk, want ik heb dus wel ja, dat gezien uh, al, die ja. foto's van dan. Want het was natuurlijk. Wat hebben we geboft. hè? Wat een prachtig weer was het. Want daarna was het gelijk ook over. Dus het is echt een cadeautje van boven, zeg maar. Dat het zo mooi weer was. Ja. En uh, en dan zie je al die foto's dus ook op uh, diverse websites. En al die kleuren, daar word je gewoon blij van als je dat ziet. Zeker, al dat plastic, dat je denkt, al heerlijk dat plastic. Ja. Nou, het is wel leuk, want ik was zelf een paar dagen geleden ik was in uh, Oosterwijk. Yeah. Ja. Dus uh, in uh, Brabant. En... Uh, Gingen wij dus wel eerst het eten. Want we waren om vijf uur. Ik was eerst och hier tot een uur of twee en dan, dan weg. En uh, toen zijn we om acht uur zijn we daar het centrum in gegaan. Dat je zo enormer bent. En het was gewoon zomer weer. En is dat dan gewoon helemaal geweldig. Dat je dan lekker buiten bent. Iedereen is buiten en iedereen. Ik zit relaxed en het waait niet en uh, helemaal geweldig. Ja, het is fantastisch gewoon. Fantastisch! Het is gewoon. fantastisch gewoon. Koning in de dag die is weer geweest. En uh, volgend jaar, ja, ik uh, zit al te denken op welke dag valt het dan weer. Dus altijd woensdag vallen of zo, denk ik dan. Ja, nou, dat zit je op maandag volgend jaar dinsdag, want we binster. hebben uh, dit jaar geschikt. Oh ja, oh, oh, ja oké. Okay. Dat, dat hou ik nooit bij altijd. Nou, uh, nog even het laatste plaatje voor 9 uh, voor uur en dat is. Uh, uh, dat is. Uh, wacht even hoor, wacht even. Mooi hè? Oh wacht, kijk wat? Uh, hoor ik daar een, uh, een kuchje? Nou, niet zo'n kleintje ook. Uh, <lacht> nou, zeker. Ik even kijk wat ik daarbij. Ik nou ga wat in. Start, dus sn kan ik start, ogen... oh. start snel wat in. Kan ik gewoon even rustig. Ja. Wat helpt tegen beginnende keelpijn? Wat? Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn? Nou, ja? Is luisteren naar Toebak Leeft. Wees welkom in de wondere wereld van de radio. you. <middels> That's a good survive, I'm trying to take in this loss, so the clothes don't make the it man, it's the man that makes the clothes, and if this war doesn't end, there's nothing left to fight, and I'll it's you have it tonight, I stay, hey, hey,